1 uur. Levi van Eck met het nos Journaal. Eindhoven Airport kampt opnieuw met een storing in het bagagesysteem. Volgens de luchthaven leidt het nog niet tot problemen, maar het sluit niet uit dat de storing alsnog gaat leiden tot vertragingen. Er is nog niets bekend over de oorzaak. Het is de derde keer in korte tijd dat het bagagesysteem op het vliegveld hapert. Dat gebeurde ook op 8 augustus en 13 augustus. Toen leidde de storing tot veel vertragingen en tientallen passagiers miste hun vlucht.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 You hey. We're gonna it. En daarom vraag ik nog niet zet. Je vrouw, je Wat zou je doen als ik je trouw ben? Als ik ben hier, hier, hier. Dan zou ik roepen allemaal af. Als ik jou zie gaan met je jasje aan.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 Theo Diepenbrok overleden vorig jaar op 85-jarige leeftijd. Hij stierf in een bejaardentehuis. Katharine Hof in Grave in het bijzijn van zijn vrouw Toos. Met wie hij 52 jaar getrouwd was. En u hoort hem nu Theo Diepenbrok. Want ik maak het gelukkigste meisje van jou. Ik maak het gelukkigste meisje.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 Een Eens moet die waar kunnen zijn, Kijk dus niet meer achter ons. een meisje van jou, elke dag en elke nacht. Ik maak het gelukkigste is de meisje van jou, elke dag, elke nacht. Wat je maar wilt, ja, dat geef ik aan jou. Elke dag, elke nacht. Dat wil ik allemaal graag voor je doen. Desnoods nog aan mijn pijp. We're so De eerste zoen, je je mij dan trouw. Op dien zomermiddag werd het leven fijn Want in die is voor ons vrede alles zonder scheen Ik heb nooit kunnen geloven in een liefde op deze eerste zicht. Toch werd ik zonder gemeente tot verliefd op jouw gezicht Nu klopt mijn hart alleen voor jou, daar is nu. Die we van Op een zomermiddag vroeg je met een vrouw. drie ik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 We hebben het over orkest zonder naam. We worden nu wordt het met het ding. Ik liep maar zo op een stil de stad van aan de zee. En zag dan wat groot de kist die in de branding bleef. Ik viste een mop en kijk er eens in een beetje wat ik zag. Ik zag een graaf van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een graaf van hem, die in dat kistje lag. Ik bond hem achterop mijn fiets met zeven meter touw en peddelde ermee naar huis en gaf me aan mevrouw vrouw. Die kreeg het op de zenuwen en liep eruit en vlug. Ze smeren hem met diep, en komt nooit meer terug. Oh, Ze smeren hem nou met en komt nooit meer terug. Ik dacht wat moet ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee.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 naar de voddeman en zei ze, kijk is hier. Ik heb hier heel veel mooi voor jou verpakt, pak papier. Maar weet je wat die voddeman deed, die zei, pak uit die kop. Maar nauwelijks zag je die. Of hij ging op de loop. Oh, maar nauwelijks zag hij die. Of hij ging op de loop. Zo was ik 40 jaren lang in weer en wind of jou. Maar waar ik met mijn vondst, kwam geen het hebben wou. De nam ik er besluit ging naar Rome Jan. Die schrok zich door van die en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich en oh, die schrok ze door van die en brulde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar is nou voor en mij, dat de moraal Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leed Blijf altijd avanson, je raakt er nooit meer God, altijd zo, je raakt hem nooit meer kwijt Blijf altijd avanson, je raakt hem nooit meer kwijt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 Lach het geheven, kan het leven je geven, een avond vol oude plezier. Vergeet je weg, rietje en Yeah.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 over de, de maand van Orleans, Orleans. hij lust enkel student. En af en toe cognac. Op het, op het dak, op het dak, op het dak. En hij wil alleen maar op een Franse bak. De, de kant van ome Willem is op reis geweest. geweest. Op, reis op reis geweest, geweest. op reis de geweest. De kant van ome Willem is op reis geweest. We maanden naar Parijs, Parijs, Parijs, de, de, de, de, de kant van de vrouw, de <tie>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 Maar kan mij nou die kamer schelen. De keuken interesseert me niet eens. Maar ik heb er een trucje op. Ik stem blanco. Daar kunnen ze hier niks van maken. Kan mij dat nou schelen? Als je stemt of niet stemt, dan blijft het blijft allemaal hetzelfde. De kleine man krijgt de klappen.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 De kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepak ja. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuweleier van een kleine man.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 Orchidee, Orchidee. Ze zwerft overal met me mee. Orchidee. VCC, maar bracht hem mee uit het binnenland van Oerukweek. Maar de kapitein zei zeer verstoord. Ik wil geen vrouwen bij mijn heint aan boord. Verstopt er maar in de kajuit. Maar in Mokumot, die griegt eruit. Orchidee. En zwerft overal met me mee Origi de heen.